Vier uur, het NOS Journaal, Renate Evers. Steeds meer mensen besluiten om bij leven een nier af te staan aan een onbekende. In 2007 waren er nog zes van zulke donoren, dit jaar waren het er 41. Met één nier kunnen mensen over het algemeen goed leven. Bovendien is de kwaliteit van een nier van een levende donor... beter dan die van iemand die is overleden. Inmiddels komt in Nederland 6 van de donornieren van iemand die nog leeft. De meeste gaan nog altijd naar een bekende of familielid van de donor. De website van het meldpunt vuurwerkoverlast was vanmiddag een paar uur onbereikbaar. Dat kwam waarschijnlijk door een cyberaanval. Gisteravond was de website ook al een tijd uit de lucht door een DDoS-aanval. Daarbij maken hackers een website onbereikbaar door die te overspoelen met data. De website is vorig jaar door lokale GroenLinks-fracties opgericht... voor mensen die willen klagen over geluidsoverlast en schade door vuurwerk. In Egypte zijn zeker 16 leden van de moslimbroederschap opgepakt. Het gebeurde een dag nadat de interimregering... de broederschap tot terroristische organisatie bestempelde. Het staatspersbureau zegt dat de mannen... onder meer worden gedacht van opruiing. Veel asielzoekerscentra in Duitsland zitten overvol. De laatste jaren is het aantal verzoeken sterk gestegen. Van 19.000 in 2007 tot meer dan 100.000 dit jaar. De asielzoekers komen onder meer uit Tsjetsjenië, Syrië en Afghanistan. Door personeelsgebrek bij de Duitse overheid stapelen de verzoeken zich op. De wachttijd voor een beslissing over een asielverzoek is nu acht maanden tot langer dan een jaar. In Berlijn worden onder meer leegstaande scholen gebruikt om asielzoekers op te vangen. Het weer overwegend bewolkt, in de nacht gaat het regenen, morgen overdag blijft het regenachtig en de wind trekt flink aan, bij zee tot stormachtig en dan kunnen flinke windstoten voorkomen. Het is met zo'n 10 graden erg zacht. ANWB Verkeersinformatie. Na een aanrijding staat er op de A6 Muiden richting Emmerloord. Tussen Lelystad en afrit 8 kilometer. De rechte reishok is naar naar nog dicht. Verkeer richting Emmerloord kan het beste omrijden vanaf knooppunt Muidenberg... via de A1, de A28 en de N50, via Amersfoort en Kampen. Op de A1 Amersfoort in de richting Amsterdam... staat dus knooppunt af en punt bunschoten 4 kilometer.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 Goedemiddag tot half zeven, het Radio 1 Journaal met natuurlijk het nieuws van vandaag. Onder meer uh, de situatie in Zuid-Soedan, de bemiddelingspoging daar. We bellen met onze correspondent daar. Maar centraal staat het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi... met hier in de studio oudschaatster Pauline van Dutekom, Oranse van geboorte. En in Tiof, Sebastiaan Timmerman die kijkt naar de eerste afstand van vandaag... de vijf kilometer voor mannen. En daar hebben we vier ritten gehad. En daar staat Rob Hadders nog steeds bovenaan. 6.21.95 voor de marathonrijder. Die het lange banen erbij doet. En dat goed deed vandaag. Want hij reed een persoonlijk record. Dus Arjen van der Kieft en Robert Bovenhuis. Die in de laatste rit voor de welreden kwamen. En niet eens bij in de buurt. Vijfde en achtste staan zij na vier ritten. Bovenhuis dus laatste. Dus die kunnen een streep zetten. Door deelname aan de Olympische vijf kilometer in Sochi. We hebben het voorprogramma gehad. Dat was een leuke band om het zo maar even te zeggen. Daar zaten goede artiesten bij, bijvoorbeeld Rob Hadders. Maar als de baanverzorging er dadelijk op zit, gaan we echt naar het hoofdprogramma. Dan komt echt de band op de bühne waarom het allemaal gaat. Waar het publiek voor gekomen is. Koen Verweij bijvoorbeeld in de vijfde rit tegen Rens Rottevel, Daarna Christijn Groeneveld tegen Bob de Jong, 37 jaar. Gaat opnieuw proberen om de Olympische Spelen te bereiken. Douwer de Vries in de zevende rit. Misschien wel een outsider tegen Jorrit Bergsma. De nummer twee van de NK afstanden eind oktober. Toen won Sven Kramer in 6-12-9. 89. En Sven Kramer rijdt straks in de laatste rit tegen Jan Blokhuizen, zijn voormalige ploeggenoot. En tegenwoordig een van zijn grootste concurrenten. Dat zijn de rijders die nog in actie komen. Nog maar een keer herhalen. De eerste drie gaan naar de Olympische 5 km in Sochi. Dus er gaan slachtoffers vallen dadelijk in de laatste vier ritten. De ritten die nog komen na het wel. Zoals Jan Timmerman. Ja, de situatie in zuid soedan dan. Want er wordt daar topoverleg gevoerd om een einde te maken aan de gevechten. De president van Kenia en de premier van Ethiopië... praten met president Kier over de situatie. Elf dagen geleden braken er gevechten uit... tussen aanhangers en tegenstanders van president Kier. Correspondent Koert Lindeijer. Eh, Koert, waarom mengen Kenia en Ethiopië zich in dit conflict? In Ieder geval door te bemiddelen. Dat is dan positief. Er staat, er staat zoveel op het spel voor de regio... Uh, als het om dit conflict in Zuid-Soedan uh, gaat. En daarom gingen vanochtend de Keniaanse president Uhuru Kenyatta en de Ethiopische premier Heile Mariam de Zaglen, uh, naar Juba toe in Zuid-Soedan. Uh, waarom is het belangrijk, economisch en politiek? Er werken tienduizenden Kenianen, Oegandezen en Ethiopiërs in Zuid-Soedan. Er zijn gigantische infrastructurele projecten gepland... ...zoals spoorverbindingen en oliepijplijnen van Kenia naar Zuid-Soedan... ...en van Ethiopië naar uh, Zuid-Soedan. Kortom, als Zuid-Soedan wegzakt in een burgeroorlog... ...en dat gevaar bestaat nu, als het wegzakt in een burgeroorlog... ...heeft dat grote economische gevolgen voor alle prachtige plannen om de regio... uit de armoede te trekken door samenwerking tussen de verschillende landen. En is er al iets naar buiten gekomen over de onderhandelingen? Dus de besprekingen zijn net afgelopen. Volgens een woordvoerder bij de besprekingen is er gepraat... over het staken van de gevechten, het beginnen van vredesbesprekingen... het vrijlaten van politieke gevangenen... en de humanitaire crisis die snel uit de hand loopt. President Salva en zijn dissidente ex-president uh, Riek Machar... die zeggen beide al dagen dat ze willen praten en met vredesoverleg willen beginnen. Maar er is nog geen enkele sprake van dat dat gaat beginnen... en in de intussen gaan de gevechten door. Daar komt geen einde aan, nu in ieder geval bekend is dat er gepraat wordt. Uh, Integendeel. Uh, Bor, het eerste stadje dat werd ingenomen door Riek Machar... is twee dagen geleden heroverd. ...door de soldaten van Salva -Kir. Vermoedelijk gebeurde dat met steun van de Oegandese luchtmacht. Uh, en inmiddels zijn er gevesten uitgebroken in Malakal... En ook in Bentiu is onder uh, controle gevallen van een losse alliantie van commandanten onder Riek Machar. Dat gebied rond Malakau en Bentiu is belangrijk omdat daar olie wordt gewonnen. Kortom, de gevechten breiden zich uit en de noodzaak voor onmiddellijk, vre uh, onmiddellijk vredesoverleg uh, wordt met het uur groter. Maar er wordt nu in ieder geval gepraat. Dankjewel, correspondent Koert Lindeijer. John Dal Thomason, Misschien heeft u het meegekregen eerder uh, vandaag. Werd bekend dat hij de nieuwe trainer wordt van uh, Rode JC. De opvolger van Ruud Brood, die onlangs werd ontslagen door de club uit Kijkraden. Tomasson was het afgelopen half jaar trainer van Excelsior in de eerste divisie. John Dal goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je even tijd voor ons hebt. Uh, want je bent kerst aan het vieren in Denemarken, begrijp ik, hè? Ja. Ja. Nou, we houden het kort. Uh, hoe is het contact met Rode tot stand gekomen? Nou, Roda heeft natuurlijk een beslissing genomen. Op een gegeven moment heeft ze ontslagen... En, en, en daarna heeft Fleming en, Fleur en Fleur contact op me mij genomen. Hm. En toen zei hij gelijk ja? Nou, ik vond het wel heel interessant. Uh, Roda is een mooie club. Een grote club met een bepaalde geschiedenis. Uh, aan de andere kant was het ook vrij lastig... omdat ik heb, uh, ik heb iets neergezet in een half jaar tijd bij Excelsior. Maar ik heb een, uh, wel zo'n uitstekend gesprek achter, achter de rug en uiteindelijk, uh, uiteindelijk zijn we eens kunnen worden... En ik ben benieuwd, trainer bij Roda. Ja, je, je maakt dan um, nu in één keer de, de, de, de overstap naar uh, hoofdtrainer bij Roda. Dat gaat natuurlijk dan in één keer heel erg snel. Uh, had je niet ook zoiets van: ja, ben ik er eigenlijk wel aan toe? Je hebt helemaal gelijk, dat gaat vrij snel allemaal. Uh, soms gaat dingen snel in leven. Uh, als je maar achter staan. Uh, als je dik bij jezelf blijft en je, en, je, en je weet, wat kan je goed, wat kan je minder goed... dan kun je altijd een goede beslissing nemen. En ik vind het steeds een hele goede beslissing. Dat spreekt natuurlijk ook vertrouwen uit. Dat hoorde eigenlijk gewoon 3,5 jaar contract willen geven. Dat spreekt natuurlijk heel veel vertrouwen uit, zeker in deze periode. Uh, dus voor mij trek ik heel snel de conclusie. Ja, dat is een club. Die is aan het beleid aan het voeren. Je ziet ook bij veel clubs dat, uh, dat het niet zo is, hè? Mm. Ja, nee, duidelijk, dat viel ons ook op. Drieënhalf jaar, dat hoor je niet heel veel meer tegenwoordig. Meestal is het een jaar, anderhalf jaar. Ja, dat is beleid gewoon. En, en, en, en, en, dan, dan durf je een plan neer te zetten. Dan sta je achter iets. Uh, en af en toe, in zo'n periode, gaan de wind ook wat harder waaien. En dan moet je gewoon met de posten voorlopen. Zo simpel is dat. Ja. Wat is het doel? Wat voor, wat voor doel heb je bij Roda? Wat wil je? <coughs> nou, in eerste instantie moet we natuurlijk uh, omhoog proberen te klimmen. Dat gaat met name om, deze halve jaar. Uh, dan zijn we natuurlijk ook druk uh, bezig om, om, om andere dingen te voorbereiden. Wat op dit moment is, is, ja, is de focus uh, gaat met name om Tristea. Ja. Van, vanaf dag 1. Ja. Dat lijkt me duidelijk. Ja, dus eerst eigenlijk een half jaar uh, zien te overleven en te zorgen dat er niet gedegradeerd wordt. En daarna echt definitief doorbouwen. Dat is een beetje het idee uh, samengevat. Goede samenvatting? Uh, je hebt er iets anders samengevat dan mij, maar uh, ik kan, kan ermee leven. Je, je ik zou, kan er, je ik zou kan... iets anders verboden. <laughs> ik zou het verboden. Maar we, zijn er, we gaan omhoog kijken en, uh, en we benaderen op een positieve manier. Ja. tot slot, um, John Daal, hoe lang heb jij in uh, Rotterdam gewerkt, gespeeld, gewoond wellicht ook? Oh, oh, oh. Dat is een uitstekende vraag. Ja, ik, heb, uh, ik heb natuurlijk, uh, ik heb als speler twee perioden bij Feyenoord gespeeld. Dat totaal zeven jaar. heb ik de, Vandaag heb ik 2,5 jaar in Rotterdam gewerkt euh, als trainer. Dus bijna 10 jaar, tien ja. jaar tien bijna, zo ongeveer. Jaar. Ja, ja. Ja. Blijf je wel in Rotterdam wonen of ga je nu weer rijden of ga je in Limburg wonen? Uh, mijn uitstek is om in Limburg te gaan wonen. Uh, deze eerste half jaar. Uh, we moeten in allemaal op iets zoeken natuurlijk. Ik heb natuurlijk ook te maken met een vrouw en een familie. Uh, twee kids. Uh, maar, maar mijn insteek is gewoon om uh, naar Limburg te gaan. Ja. Het zal een overgang worden. Ook daar ben je wel aan denk ik. Dan moet je altijd goed kunnen aanpassen. Ja. Dat, is een, dat is een goede kwaliteit, hè? Limburg is mooi genoeg. Dus uh, het valt er Limburg nog op te is niet. zeker mooi. Dankjewel, uh, Jondaal Thomason, de nieuwe trainer van uh, Rody JC. Fijne kerstdag. nog. Dag.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 the way you are with me Just the way you are You asked me about the dress you're wearing I just love the way you are Now don't you change a single thing To oh, me, girl, you're the star You supported me With love, honor, and devotion Yeah Can believe in me and sharing loves emotion. Simply red and stay. De prestatiematrix kwam meteen af. Zal die al in de vandalen staan? Want anders kan hij misschien volgend jaar meteen door voor het woord van het jaar. De prestatiematrix, Olympisch kwalificatietoernooi. Het is al veel besproken dus dat ding door schaatsers, maar ook bij ons in de uitzending. En het blijft ingewikkeld. Maar het begrijpt het publiek in het t wel hoe het werkt. Verslaggever Matthijs van der Wiel zocht het uit. Wie kan de schaatsmatrix uitleggen? Geen idee. Ik heb werkelijk geen idee. Nou, je staat hier te kijken naar de wedstrijd. Ik sta hier wel te kijken, ja zeker. Maar ik heb eigenlijk geen verstand van schaatsen. Ik vind het alleen leuk om te zien. Hoe de wat werkt? De matrix. Welke matrix? Kunt u me de matrix uitleggen? Uh, nee. nee. Ik snap er ook ja, niet. Weet... staat hier mooi uh, in de bocht op een staapplaats. Ja, ik weet... Dat er tien mannen en tien vrouwen mogen. Maar vraag me niet precies hoe het in elkaar zit. Nee, ik ben een schaatsfan. u staat hier. Ik laat me graag verrassen. Lees <laughs> leest het wel in de krant. Ja. Ja. En het is toch pas de dertigste bekend. Dus. De Matrix. Nou, dat ga ik je ook vertellen. Als er een rood kruis is, mag je niet kruisingen. Geen rest... idee, hè? Nee. De Matrix? Kom je die uitleggen? Nee, dat vraag ik aan u. Hoe werkt die? Uh, ik heb hem wel gelezen, maar ik weet niet meer. Iets wiskundiger was het toch? Ja? Met schaatsen, met uh, kansberekening... Ja. Nou, ik zie zo, als die kijken begint te twijfelen. Kunt u me de Matrix uitleggen? Nee. U dan? Nee hoor. Nee, het is gewoon een keer leuk om echt de toppers te zien als ze echt hard moeten rijden. Ja. Dat was de reden dat wij vandaag eens een keer aanschouwen. Ja, en ze moeten echt hard vandaag hè? Ze moeten hard, ze moeten winnen. Het is nu of nooit? Het is nu of nooit. Weet u hoe de Matrix werkt? Um, een beetje. Ja? Leg eens uit. Ja. Nou, er mogen geloof ik tien vrouwen en tien mannen, sowieso. Ja. Tot zover goed. Ja, en dan uh, zo kijken op welke afstand Nederland uh, kans heeft op, de, op een medaille. Ja. Op goed zo. Ja. Dan bent u ook de juiste persoon om aan te vragen, is het eerlijk, dit systeem? Want er is altijd veel te doen hè, over die kwalificaties. Wat vindt u? Ik vind het niet eerlijk. Nee, omdat ze vandaag per se moeten presteren. Terwijl ze de afgelopen ...jaar al sommige mensen hebben laten zien wat ze kunnen. Het enige wat we, we hadden er vanmorgen over... Ja, we over ja. ...dat we het misschien wel goed vonden dat ze... ...kijk, bij de Olympische Spelen moet je ook in één spieken En dat moeten ze nu ook, dus dan kunnen ze dat laten zien. Ja, die stress was even voelen. Ja. En als je daar niet tegen bestand bent, ja, ja, hoe moet het dan, dan in Sochi? Gaan. Ja, <laughs> precies. Ik begrijp dat je vroeger... ...vroeger kon je dus uh, op, op basis van prestaties door het jaar... ...kon je dus uh, gekwalificeerd worden. Maar nu moet je dus schijnbaar ook mannen ja. zoals Sven... ...die moeten uh, nu even aan de bak. Ja. Is, Is dat Top? eerlijk? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Kijk, je kan het hele jaar goed zijn, maar stel dat je nu uh, slechter in je vel zit en slechtere tijden gaat schaatsen. Nou ja, dan uh, is het misschien goed om een andere te, pla uh, te plaatsen of te sturen. Ja. Dus ik denk dat dit wel een goede ontwikkeling is. Ja. ja. denk dat je zo heel veel pech hebt als je een veer van je schaats kapot gaat of zo. Nou, Iets van een herkansing er misschien wel mogelijk moeten zijn. Dat klopt. Het. Herkansing? Ja, zoiets. Ja. Ik weet niet of dat zo is hoor. Nee, is er niet. Nee, oké. dit je zich nu of nooit? Oh, dat is wel eng. Ja, ja, dat is best wel eng. Er zijn natuurlijk een paar die al uh, het hele jaar goed zijn. En die kunnen hier afvallen. Die kunnen ja, maar hier maar afvallen, vallen, ja. Vallen. ja. Ook, ook vallen? vallen? Ja, dan heb je gewoon een pech. Ja. Ja. Nou, dan heb je gefaald. Dat kan ik wel zeggen, ja. <laughs> ja als je uh, er al mee bezig bent en je mag dan gelijk weer naar huis, ja, dat is niet goed. Andere jaren altijd met vorige prestaties en aanwijsplekken, er was ook altijd ruzie. Te veel willekeur. Ja, er was altijd ruzie achteraf. Ja, nu zijn er ook mensen ontevreden. Je maakt nooit iedereen gelukkig. Wat je ook doet, iedereen tevreden houden kun je toch niet. Ja, dat gaan we natuurlijk wel proberen. Tenminste, dat proberen ze wel, maar dat gaat toch echt niet lukken. Pauline van Duit komt hier in de studio, uh, zo'n systeem bestaat gewoon niet. Of er moet ja. helemaal niks gebeuren. En dan, uh, dan rijdt iedereen... Uh, ja, maar er is er uh, altijd iemand die een team ja, met tekort zijn, komt en dan gaat hij toch het, niet. Dus, uh, ja, nee, uiteindelijk niet iedereen nee. uh, zal zich plaatsen. Dus er zullen wat teleurstellingen zijn. Maar het is inderdaad... Um, uh, aan de ene kant is het heel helder. Uh, je weet waar, waar je aan toe bent. Uh, ja, het is anders dan de voorgaande jaren. Maar ik vind het eigenlijk wel... Ik vind het een goed systeem dat iedereen hier gewoon uh, moet schaatsen. Hm. En die matrix, ja... Um, daar zijn berekeningen over gedaan. Dan moet je eigenlijk om precies... Uh, de, de informatie zou je eigenlijk moeten, moet je, moeten vragen. Uh, niet aan mij, want ik weet ook niet precies... hoe die uh, statistieken in elkaar zitten. Um, maar het is wel zo... al die schaatsers die zijn als ze daar aan de start staan... zijn ze helemaal niet meer met die matrix bezig. Want daar heb je echt geen, eigenlijk helemaal niks aan. En ook mensen die in het stadion zitten en, en wij. ja, het is, Elke afstand is gewoon een prachtige afstand. En uh, ja, vooral Kijk vooral daarna en geniet ervan. En daarna ja, is het natuurlijk wel kijken van wie er gaat. En daar gaat het natuurlijk wel om. Maar... Uh, het is heel belangrijk, maar voor de, om de wedstrijd te zien... Nee. Zou ik het even, even, naar even loslaten en de <laughs> afloop pas kijken... wat voor resultaat het heeft opgeleverd. Sebastian Timmerman in, uh, in Tijolf. Um, ja, we doen heel erg ingewikkeld over die Matrix. Maar eigenlijk is het gewoon... we zitten in de periode van de top 2000. We maken er gewoon een top 18 van. <laughs> ja. uh, en zo is die opgesteld. Van uh, de nummer 1 of de meeste kans op een medaille... en de nummer 18 Precies. de minste kans. Ja, weet je En wat dat is het eigenlijk. Vier jaar geleden hadden we ook een Matrix. En toen liepen we ons ook uh, vier dagen lang druk te maken... om van alles en nog wat. Maar aan het eind van het liedje hadden we die hele Matrix... Was uiteindelijk helemaal niet nodig. <laughs> nee. Want we gingen geloof ik acht vrouwen, zeg ik uit mijn hoofd, en tien heren na de Olympische Spelen. Dus die hele matrix hebben we toen nooit nodig gehad, maar ik hoorde net in de reportage uh, de uh, term willekeur, en ik vind het wat dat betreft wel goed dat nu dit systeem is opgezet. Want ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren van de Olympische Spelen van Turijn. Het Olympisch kwalificatietoernooi daarvoor. Toen was de sprinter Jacques de Koning op de 500 meter... bij het Olympisch kwalificatietoernooi te snel voor onder andere Gerard van Velden. Had zich gekwalificeerd. Toen zei de KNSB ja, Gerard van Velden verdient nog een tweede kans. Dus er kwam een skate -off. Die won Jacques de Koning opnieuw. Bij de 500 meters won hij toen opnieuw van Gerard van Velden. Toen zei de KNSB ja, ja... Nou, weet je wat, je moet nog even voor een behoud tonen bij de wereldbeker in uh, Colombo. Dat was op mijn buitenbaan. En daar reed een heel groot aantal deelnemers niet. En daar reed de koning toen net iets minder, dat weekend. En toen zei de KNSB, we nemen je niet mee. Dus ik bedoel, wat dat betreft is die willekeur is wel enigszins weg. En uh, is het gewoon duidelijk, dit weekend, wie gaat en wie niet... Daar moet ik wel even bij aantekenen. Dat natuurlijk wel die twee mogelijke aanwijsplaatsen voor de ploegenachtervolging boven de markt hangen. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk wat Jan Blokhuizen en Koen Verwij gaan doen bij de heren. Dat zijn vaste waarden samen met Sven Kramer voor die ploegenachtervolging. Nu twijfelt niemand eraan dat Sven Kramer zich individueel gaat plaatsen voor de Olympische Spelen. Maar wat gaan Koen Verwij en Jan Blokhuizen doen? Als zij zich niet individueel plaatsen voor de Olympische Spelen. Kunnen zij aangewezen worden met het oog op die ploegenachtervolging. Want de KNSB wil uh, niet meer laten gebeuren wat er vier jaar geleden gebeurde in Vancouver. Dat er in één keer met een hele andere ploeg moet worden gereden op dat onderdeel. En nu willen ze gewoon goud halen. En dat hangt dus wel een beetje boven de markt. En dat kan nog wel wat geruzie wellicht gaan opleveren aan het eind uh, van dit uh, toernooi. Als Verwij en Blokhuizen zich niet individueel gaan kwalificeren. Daarover gesproken, Koever, wij gaan zo rijden. Ja, want de, overigens, dat moet ik even uitleggen, dat zou ten koste kunnen gaan... Van, van plek 10 van, en 9, ja, inderdaad in, in die matrix. Inderdaad. Ja. Dus dat zou ten koste kunnen gaan... pak ik die matrix er heel snel even bij... Uh, van de nummer 2 van de 500 meter... en de nummer 2 van de 1000 meter. Nou ja, dat zijn toch geen geringe plaatsen. Ja, ja. Dus dat zou inderdaad ten koste kunnen gaan van sprinters. Nou, dan weet ik wel hoe Jack Ory bijvoorbeeld... of Gerard van Velden gaat reageren als ja, dat ja, gebeurt. Ja, ja die, die nam al een voorschot daarop. Hè. Hij heeft zich al, ja. uh, al laten horen de afgelopen dagen. Uh, Pauline, we zagen net Bob de Jong. Good old Bob de Jong, kunnen we wel zeggen pak aantrekken. Je ja. kijkt mee op het uh, op het scherm. Zit zo'n pak nou lekker? Um, ja, je, je, wij wij zijn niet anders gewend. Uh, nee, het zit, het zit het zo zit, strak. Het zit wel redelijk strak, maar niet te strak natuurlijk, want anders zou die uh, zou de, zou die bloedvaten af, uh, afknellen en uh, zou je geen goede bloeding hebben. Dus ja, je bent er, het zit lekker en het houdt je soms ook in de houding, uh, hè, dat je iets meer een ronde rug kan kan hebben. Uh, ja, dus ik, ik heb er nooit probleem mee gehad. Ja, dat was de eerste generatie pakken. Dat was toen heel revolutionair mm -hmm. dat je inderdaad uh, je spieren kon ontlasten door het pak aan te trekken. Je zat eigenlijk automatisch, je kon moeilijk rechtop staan eigenlijk. Ja, Daar komt ja, het op neer. Ja, dat klopt. Ja. En uh, nee, maar dat, dat is, uh, het, het, het zit prima. Het heeft, ja, het, je moet er soms even moeite voor doen om aan te trekken, maar er zit ook wel rek in dat je, wel, uh, hè, dat, dat je uiteindelijk wel gewoon kan bewegen. Dat moet voorop staan natuurlijk. Wat verwacht jij van Bob Dion? Die is nu 37, ja, ik zag, geloof ik? Ik zag hem net naar boven komen en hij had wel een strak gezicht. En dat is natuurlijk wel, of naar boven komen bedoel ik, zeg maar het, het staan niet binnenlopen. En, maar dat is natuurlijk, het is ook heel spannend. En hij kan wel op zulke momenten het, het ook laten zien. En hij heeft ook wel laten zien dat hij nog, hè, dat hij nog, uh, nog goed is. En uh, zeker nog meekend voor de, voor de medailles. En, maar ja, Koen Verweij, zo'n jonge hond, die is ook zo gebrand. En hij heeft vorig weekend ook heel hard gereden, op de drie kilometer... Dus dat wordt echt heel spannend straks. Ik zag een diagrammetje voorbij komen van uh, Bob de Jong. Van zijn prestaties uh, ja. vanaf nou, wat, wat zijn 2008, ja. 2007. Zo die kant op, op, op deze afstand. En dan zag je hem wel de afgelopen jaren. Enorm kelderen in een keer. Ja, van dat, podiumplek naar uh, plek ja, boven de top 10. Dat, dat was één misser. En, uh, en, en uh, in, in, in Berlijn, en, uh, of was Berlijn volgens mij wel... En uh, ja, weet je, dat kan er een keer bij zitten. En uh, ik denk dat het hem wel, uh, wel even... Volgens mij had hij er ook wel een verklaring voor met rondebord of rondjes of iets. Um, ja, goed, dat, dat heb je er wel eens bij zitten. Uh, maar dat was toen. En nu is nu. En hij heeft alweer ja. goede wedstrijden gereden. Dus ik denk dat hij hier gewoon een goede race neerzet. Ja. Sebastian, in uh, uh, Tijalf. In de, na de vijfde rit met Koen Verweij tegen Rens Rottevel En die rit is 1400 meter onderweg. En Rens Rottevel gaat erin aan de leiding. Dat is een Zuid-Hollander die rijdt voor de Corendon ploeg, De ploeg van Jan van Veen en van Renate Groenewold en van Peter Kolder. Rens Rottevel reed slecht bij de NK-afstanden. Kwalificeerde zich niet voor de eerste wereldbekercyclus. We zijn hem dus een beetje aan het oog verloren sinds eind oktober. En nu staat hij weer op het ijs en het rood-witte pak. En doet het goed. Rijdt netjes naast de net zoals ietsje voor Koen dus Verweij. Bij. Maar nu neemt Koen Verweij het uh, initiatief over naar 1800 meter. 2.16.02 is hij al ruim 2,5 seconden daarmee sneller dan uh, Rob Hadders was. En Koen Verweij viel inderdaad op uh, vorige week vrijdag, afgelopen vrijdag moet ik zeggen. Minder dus dan een week geleden toen hij een 3 kilometer reed hier in Ereveen in Thiehoff bij die laatste trainingswedstrijd. Die heb ik uh, uh, gezien toen en daar reed hij naar een persoonlijk record van 3.43.51. Was ook sneller in die wedstrijd dan uh, Sven Kramer was en hij reed hem heel Heel netjes, heel sterk. Koen Verweij, de Nederlands kampioen op de 1500 meter. De man die dit seizoen bij die afstand in de wereldbekers alleen maar op het podium stond. Koen Verweij die rijdt op dit moment al drie seconden sneller dan Rob Hadders. Rijdt allemaal rondjes van in de 29 seconden. Heeft nu een heerlijke kruising omdat hij even mee kan met Rottevel. Op de kruising zit Rotterdam, de tegenstander in deze rit, al aardig op de uit En gaat nu via de binnenbocht het verschil groter maken ten opzichte van de 24-jarige grens Rotteveel. Verweij is een jaar jonger is 23 jaar, heeft het commando in de race nu echt op zich genomen. 3.15, 38 de doorkomsttijd na... Uh, even kijken, dat was de 2600 meter natuurlijk. Komt hij op de kruising, ziet hij dat rondebord van Rutger Thijssen. De assistentcoach bij het TVM. Uh, Gerard Kemkes met uh, de bips tegen de boarding aan. Staat hij diep gerukt uh, de aanwijzingen te geven zoals we Gerard Kemkes kennen. Alhoewel, hij oogt nog vrij rustig. Ik heb hem wel eens wilder zien, gebaren. Maar die wilde gebaren zullen wellicht dadelijk komen... als Koen Verweij echt in de laatste twee ronden zit van zijn vijf kilometer. Hij moet er nu nog vijf. Hij heeft er drie kilometer op zitten. 3, 45, 34 is zijn tijd. 345, 34. Dan is hij dus maar zo'n anderhalve seconde. Bijna twee seconden langzamer dan vorige week vrijdag hier in Tioven. En toen ging het dus om een drie kilometer rit. Toen was hij klaar. Nu moet hij nog een aantal rondjes rijden op deze vijf kilometer. De Nederlands kampioen is op de 1500 meter. De man die vier jaar geleden bij het vorige Olympisch kwalificatie geblesseerd was aan zijn rug. Daardoor niet mee kon doen. Toen nog een tweede kans kreeg. Een herkansing kreeg voor één ticket op de vijf kilometer. Maar dat ticket ging toen naar Jan Blokhuizen. En Koen Verweij moest toekijken dus voor de televisie, na die speler van Vancouver. Nu gaan de rondetijden omhoog. Voor de eerste keer zien we een 30er verschijnen... op dat rondebord bij Rutger Thijssen. 0-1 staat er. 30-1 was net de rondetijd van Koen Verweij... die dadelijk op weg is naar de 3800 meter. Rens Rotterveel denk ik wel verslagen heeft... want ondanks het feit dat Rottevel door de binnenbocht komt... slaagt hij er niet in om dat verschil met dat groen-zwart-witte pak van TVM... de sponsor die er aan het einde van dit seizoen mee op gaat houden... Uh, om dat verschil te verkleinen. Hier komt Verwij 30-2. Rondetijd loopt... Verderop, maar het is met een tiende van een seconde. De voorsprong op Hadders wordt groter en groter. Verwij, die trouwens ooit hier in Tiof als snelste tijd heeft staan, 6 minuten 20 seconden en 1900. ste En dan is hij dus gewoon bezig om dik binnen die tijd te rijden. Om dik binnen zijn snelste tijd in Tiof ooit te rijden. Dus kortom, Koen Verwij is bezig aan een hele goede 5 kilometer. En dit is een dark horse hoor. Echt iemand die we in de gaten moeten gaan houden voor wellicht dat derde ticket. Of misschien wel het tweede ticket voor, deze voor de Olympische 5 kilometer straks. In Sochi. Nog twee ronden voor Koen Verweij. 30-6. Nu loopt hij wel wat meer schade op. 30-6. En waar je vaak ziet, bijvoorbeeld bij Sven Kramer natuurlijk, bij de wereldtoppers, dat ze nog kunnen versnellen in de laatste twee ronden van zo'n vijf kilometer. Daar lopen de rondetijden bij uh, Koen Verweij langzaam maar zeker op door de buitenbocht heen. Die arm natuurlijk loshoudend van de rug om dat ritme erin te houden, maar ook op het rechte stuk houdt Verweij die arm los. Hij pest er alles uit op weg naar de bel voor de laatste ronde. Daar komt hij door in 5:47:12 47 12 30-8. Twee tienden erbij in deze ronde tijd. Maar hij gaat uh, dik binnen de 6 minuten en 20 seconden rijden. Hij gaat sneller rijden dan dat hij ooit gedaan heeft. Hier in het uh, TIAF stadion in Heerenveen. Nu Gerard Kempkes wel met die wilde armgebaren roept nog wat naar hem. Hij roept uh, wellicht ook dat hij naar binnen toe moet. En dat moet Koeverweij in dit geval ook knokt zich door die laatste buitenbocht heen. De tanden bloot van de pijn. Komt ook behoorlijk omhoog met het bovenlichaam. Maar gaat een hele goede tijd neerzetten op het ijs van TIAF. Namelijk een tijd van 6 minuten, 18 seconden. En 56 honderdste. Sneller dan dat hij ooit was in Tioff. Maar hij schudt toch nee. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die rondetijden in de slotfase omhoog liepen. 6, 18, 56. Daar zou hij derde mee geworden zijn bij de enke afstanden eind oktober. Maar ja, nu zijn we twee maanden verder. Is het eind december en gaat het om de Olympische titels. Hij staat wel voorlopig aan de leiding. Koen Verwey. Dit is Radio 1. E we gaan zo verder met de schaatsen. Eerst is hier Renate Evers met het NOS Journaal. Steeds meer mensen staan bij levende nier af aan een onbekende. Dit jaar waren het er 41, terwijl het er in 2007 nog maar zes waren. Inmiddels gaat in Nederland 6 van de donornieren... naar een onbekende ontvanger. De rest gaat naar een bekende of familielid van de donor. De twee Greenpeace-activisten Oelazen en Ubels... mogen Rusland verlaten. Ze krijgen een uitreisvisum. Wanneer ze precies terugkomen in Nederland is nog onduidelijk. Ubels en Oelazen zaten met 28 andere activisten drie maanden vast... Het meldpunt vuurwerkoverlast was vanmiddag een paar uur onbereikbaar... waarschijnlijk door een cyberaanval. Wie erachter zit is niet bekend. De site was gisteren ook al een tijdje uit de lucht. Bij het meldpunt kunnen mensen klagen over geluidsoverlast... en schade door vuurwerk. In delen van Apeldoorn en Hoogsoeren... hebben vanochtend zeker 1600 huishoudens zonder stroom gezeten. Oorzaak is nog niet bekend. Er was ook een waterleidingbreuk, waardoor 50 huizen geen water hadden. Of de storing en de waterleidingbreuk met elkaar te maken hebben... is nog onduidelijk. In Egypte, in Egypte zijn 16 leden van de moslimbroederschap gearresteerd. Onder meer op verdenking van opruiing. De arrestatie komt een dag nadat de interimregering de broederschap bestempelde als terroristische organisatie. En tot zover het nieuws. Kees bij de AWB, uh, Tweede kerstdag, zijn veel mensen erop uitgetrokken? Ja, en die hebben vooral uh, op elkaar gereden, want oh. dat heeft uh, toch wel de meeste files uh, veroorzaakt. Uh, we zitten nog met de nawee van een behoorlijk ongeluk op de A6 vanaf Muiden naar Emmeloord. Er staat nog 8 uh, kilometer tussen Lelystad en de Afrit Zwifterband. De rijbaan is vanmiddag een aantal uur helemaal afgesloten geweest, maar nu is alleen nog de rechte rijstrook dicht. Toch is het niet echt handig om aan te sluiten in die file. Er kan worden omgereden vanaf Klauwpunt Muidenberg, via Amersfoort en Zwolle. Het Radio 1 nog tot half zeven... met uh, natuurlijk het schaatsen in uh, T half. Net uh, Koen Verwij 6 18, 56 Prima zien rijden. Sebastian, je durfde trouwens wel door te roepen... dat Kemkers hem uh, naar binnen stuurde. <laughs> ja, kon het Refa niet laten. Refereren aan de wissel van, uh, van Kramer natuurlijk. Ja, ja, ja, ja dat, daar kunnen we niet op mee rekenen. Maar dat dat fragment de komende maanden... nog wel een paar keer uh, voorbij ja. gaat komen... voordat de Spelen in uh, Sortie beginnen. Daar uh, gaat echt wel weer op worden teruggekeken. Nu uh, weer een TVM trouwens in de baan. Dus ook Gerard Kemkers weer uh, op de baan, op de kruising. Leuk. Op dit moment heel rustig met zijn linkerarm op een reclamebord van de ploeg van Jack Ori. trouwens. Want uh, kijkt naar Christijn Groeneveld, marathonrijder, oud Bam. Tegenwoordig bij TVM. Hij is aangetrokken vooral om in de trainingen tempo te maken voor Sven Kramer. En hij rijdt tegen Goodold, Bob de Jong. Oftewel TVM tegen Bam. TVM rijdt in, die, uh, in dat Olympische pak. Waar straks ook gereden gaat worden bij de Olympische, ingereden gaat worden bij de Olympische Spelen van Sochi. En uh, Bam doet dat niet. Heeft een andere leverancier pakkenleverancier. Zorgde weer een beetje voor wat koude oorlog afgelopen week in de media. Dat hoort er allemaal bij zo vlak voor zo'n heel belangrijk toernooi. Want de leverancier van de pakken van de bandploeg heeft gewoon een eigen pak gecreëerd. En zeiden ja, maar ons pak is toch echt sneller dan dat Olympische pak. Nou, voorlopig rijdt Bob de Jong op de baan achter Christijn Groeneveld aan. Bob de Jong die zo verschrikkelijk slechte vijf kilometer reed in Berlijn een paar weken geleden bij de laatste wereldbekerwedstrijd. Twee weken geleden was dat. En Bob de Jong die toen zei van ja, dat lag aan het feit dat dat de muziek te hard stond, het rondebord, dat werkte allemaal niet goed. Maar Bob de Jong was wel getergd daardoor. Maar ja, hoe getergder Bob de Jong is, hoe harder hij soms rijdt. Voorlopig na 1400 meter, 1:49.27 27 is hij nog ietsje langzamer dan Christian Groeneveld. Maar ook bijna drie seconden langzamer. Dan Koen Verweij. Dat overkwam hem trouwens vorige week vrijdag in de trainingswedstrijd ook. Toen reed hij tegen Koen Verweij. Toen startte Bob de Jong uiteindelijk wat langzamer dan Verwij. Maar de rest van die drie kilometer reed hij wel dezelfde rondetijden. En nu rijden ze zo'n beetje zij aan zij. Dus niet verwij tegen Bob de Jong. Maar Christijn Groeneveld tegen Bob de Jong. 37 jaar. Op jacht naar een ticket voor zijn vijfde Olympische Spelen. Maar dan moet hij wel harder rijden dan dat hij nu doet. Want hij ligt nog altijd 2,9 seconden achter ten opzichte van Koen Verweij. Die dus uitkomt op 6,18,56. Bob de Jong was erbij in Nagano. Met Olympisch Zilver op de 10 kilometer. Hij was erbij in Salt Lake City. Daar wilde hij niet meer aan worden herinnerd. Want toen reed hij verschrikkelijk slecht. Hij was erbij in Turijn natuurlijk. Gouden Bob op de 10 kilometer. en Zesde op de 5 kilometer. En hij was erbij met een bronzen medaille op de 10 kilometer in Vancouver. En hij heeft wel in het initiatief, de leiding in deze rit overgenomen. In waar wel wat lege plekken zijn. Zal ongetwijfeld met die grote file te maken hebben op de A6. Want dat is toch een van de grote uitvalswegen deze kant op. Er zijn ook verschillende plekken collega's die nu pas die of binnenkomen. En dus uh, hebben wij er wellicht wat extra luisteraars bij. Die zal ik vertellen dat Bob de Jong op dit moment in de buitenbocht rijdt op weg richting uh, de volgende doorkomst. Dan heeft hij er dadelijk uh, 2600 meter op zitten. Moet hij nog zes ronden rijden, heeft Christian Groenig een paar meter achter zich gelaten. Maar als ik het uh, verschil bekijk met uh, Koen Verweij, dan blijft dat stabiel. 2,8 seconden in het nadeel van Bob de Jong door de buitenbocht heen. Heeft hij nu wel een lekkere kruising, want er kan even mee als twee echte marathonrijders. Bob de Jong rijdt ook maar. Marathons bij de bandploeg. Mee in het kielzoog van Christijn Groeneveld. Duikt hij naar binnen toe. Blijft natuurlijk wel op de benen staan. Hè. Duiken in de spreekwoordelijke zin. En gaat hij nu het verschil vergroten in de binnenbocht. Bob de Jong komt daar weer aangereden. Eén slag. De rechterarm van de rug. En dan de arm terug op de rug. Altijd een beetje bewegend. Links naar rechts. Met dat uh, hoofd. Drie kilometer zitten erop. In 3:47, 59. 29. 3. Heel langzaam gaat hij nu inlopen op Koeverij, Want Bob de Jong gaat naar beneden met zijn rondetijden. Van 29. 7. Nu na 29-3. Dat is een goed teken. Je ziet het ook op de kruising... dat hij nu veel meer snelheid uit zijn benen weet te halen... dan Christian Groeneveld weet te doen. Want Bob de Jong dendert op de kruising al verder weg bij Christian Groeneveld. En ondanks de buitenbocht wordt het verschil niet echt kleiner. Bob de Jong nog altijd aan de leiding, zoals we verwachten. Maar wat wordt het verschil met Koen Verweij? Nu loopt dat de rogen terug. 29-4 in deze ronde. Het is nog maar anderhalve seconde in het nadeel van Bob de Jong... die een snelste 10-af tijd heeft staan van 6-14-12. Dus is hij het ook aan zijn stand verplicht om binnen die 6, 18, 56 te rijden van Koen Verwij. Hij zei ook na die race in Berlijn, dat was een incident en dat, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Hij reed daarna ook een goede trainingswedstrijd trouwens in Insel en nu heeft hij nog drie ronden te rijden op deze vijf kilometer en met 4.46.49 is hij nog maar 82 honderdste van een seconde langzamer dan Koen Verwij. Dus dat verschil wordt minder en minder. Want dit waren die rondetijden, dit was de fase waarin Koen Verwij naar de 3.100 Ging en eindigde dus met de rondetijd 31-4. Waar Bob de Jong gewoon netjes 29 blijft rijden. Binnen de 29,5 seconden. Bob de Jong, 37 jaar is hij inmiddels. Sinds 13 november. Laten we hier zien dat hij in ieder geval sneller gaat rijden dan Koeverwij. Dat kan toch bijna niet anders? Want nu is hij al sneller met nog twee ronden te gaan. In 5-15-99. En natuurlijk, Douwer de Vries komt dadelijk nog tegen Jorin Bergsma. En er zal ook veel afhangen, natuurlijk, van die laatste rit. Als Jan Blokhuizen ook zo'n outsider voor de tickets in actie gaat komen tegen Sven Kramen. Maar Bob de Jong die moet dus uh, nu in actie komen... ...en gaat sneller rijden van dan Koen Verwij. Gaat uh, Koen Verwij van die eerste plaats dadelijk verdringen. Is op weg naar de laatste ronde. Is op weg dus naar de bel. Christijn Groeneveld is in geen veld of wegen meer te bekennen. Bob de Jong in 5, 45, 45. Mooi hoor. Weer een ronde van 29,4 seconden. De afgelopen 2, 4, 5 rondjes... ...allemaal ro net binnen die 29,5 seconden vlak rijden als geen ander. Dat kan die Bob de Jong. En dat laat hij hier zien dat hij dat op zijn 37ste nog altijd kan op een moment dat het moet. Maar gaat het genoeg zijn? Hij moet de wachtkamer in dadelijk. Vooral voor die laatste rit Blokhuizen verwij. Maar Bob de Jong gaat hier de snelste tijd verbeteren en neerzetten op 6.14.98. En dat is ook voor Bob de Jong dus een uitstekende tijd. Zijn tweede tijd ooit gereden in T11. Christijn Groeneveld gaat geen vijf kilometer rijden in Sochi. 6.24 precies voor hem. Bob de Jong 1 Koen Verwijt 2, twee ritten nog te gaan. Nou, Paulien van Deuterkom. Dat is uh, niet mis. Vier seconden sneller bijna dan Koen Verweij, Die schudde met het hoofd. En hij komt uh, ja, toch juichend de finish over. Dat zijn genoeg. Ja, dat zegt genoeg. Na de tweede tijd ooit gereden van, van hem in uh, TIAF. En ook de manier waarop als je het, hij, hij pakt hem iets rustiger. En dan die laatste ronde zo strak. 9-4, 9-4. Nou ja, echt een hele, hele mooie race. En ook gewoon... Ja, je ziet gewoon... Uh, hij weet precies wat hij doet. Het is gecontroleerd. En, uh, ja, en wat je al zei, net Koen Verweij, op zich was geen verkeerde race. Want hij reed sneller dan de enke afstanden. Alleen, hij schudde ook met zijn hoofd. Ja. En dan weet je al, als ze voel je, je eigenlijk al vaak van... Als je over de finish bent, nee, dat is niet genoeg. Is niet genoeg. Dan, dan is het inderdaad... Nou ja, je kan nog verrast worden, maar dan eigenlijk wist Koevei oh nee, dit is niet genoeg. Die en laatste dat ronde, laat, hè? Dat, daar, ja. waar inderdaad uh, Bob de Jong vlak blijft rijden. Ja. Gewoon uh, zijn tijden blijven gewoon vlak bij Verwij. In het tegendeel, juist. Liep, dat werd gewoon op. minder liep terug. Ja, ja. Of liep op, op inderdaad. Ja. Ja, ja. ja, dan liep de, de ronde liep naar, uh, naar 31ers. En dan, uh, ja, dan weet je dat het, uh, ja, dat het spannend wordt of het gaat redden. Maar uh, ja, nu is Bob. Uh, ik denk dat Bob hele goede papieren heeft nu. Ja, Sebastian, je zei het al, dan houdt hij zicht op zijn vijfde Olympische Spelen. Ja, dat is dat toch is niet zo... te geloven eigenlijk. Ja. Nee, hij was er bij Nagano 1998. En uh, nou ja, wellicht dat hij dus inderdaad in uh, 2014... als we straks het nieuwe jaar zijn ingegaan... er uh, weer bij gaat zijn... En dat is toch een bijzonder, bijzonder knappe prestatie. Als hij het voor elkaar krijgt, hè, Bob de Jong. Hij staat voorlopig bovenaan. Dus hangt ook veel af van deze rit. Want nu komt zijn ploeggenoot. En toch ook grote concurrent, Jorrit Bergsma in de baan. Wat zeggen komt in de baan. Hij is natuurlijk al in de baan. Want Jorrit Bergsma is al bezig tegen Douwe de Vries. Die ook wel een goede indruk maakt hoor. Douwe de Vries die vorig seizoen, toen hij net bij TVM reed... net was overgekomen van de marathonploeg naar de lange baanploeg toe. Heel veel problemen had met vooral zijn rug kon eigenlijk nauwelijks schaatsen. Het hele seizoen ging de mist in... voor Douwe de Vries. Pas helemaal aan het einde van het seizoen... wist hij zijn rentree te maken. Maar dit jaar oogt hij veel fitter. Dat zegt hij zelf ook. Ik ben veel fitter. Zit beter in mijn vel. En dat laat hij zo links en rechts in wedstrijden ook wel zien. Maar nu na een kilometer neemt Jorrit Bergsma het commando over 1.17-19. Goedemorgen zeg. Dat zijn nog eens de doorkomsttijden. Want nu al 2,1 seconden sneller dan Bob de Jong was. En hij zit maar een fractie, een halve seconde ongeveer... Uh, Jorrit Bergsma. Boven het uh, baanrecord van Sven Kramer. Dat staat op 6 minuten, 10 seconden en 37 honderdste. Jorrit Bergsma eerder dit seizoen. Tweede achter Kramer bij de NK afstanden. Ook tweede op de 10 kilometer. Weet u het nog? Die fantastische 10 kilometer die Sven Kramer toen uh, noteerde. Jorrit Bergsma die uh, vorig seizoen bij de WK afstanden in Sochi tweede werd achter diezelfde Sven Kramer op deze 5 kilometer. Maar wel met de wereldtitel op de 10 kilometer aan de haal ging. En ook zo rijden waar eigenlijk niemand aan twijfelt of die wel uh, uh, ...sortie gaat bereiken. Iedereen gaat ervan uit... ...dat Jorrit Bergsma de strakjes bij is... ...maar ook voor hem geldt dus... ...dat hij het eerst nog maar eens moet laten zien. Maar hij is uh, cool. 27 jaar komt uit Friesland... ...uit Aldeborn. Prachtige Friese naam... ...voor zo'n plaatsje. en rijdt een geweldige 5 kilometer tot nu toe... ...want met 2.15.56 is hij op dit moment... ...met weer een rondetijd van 29.2... ...al ruim 3 seconden sneller... ...dan de tussentijd van Bob de Jong. En is een kielzog, moeten we natuurlijk... Nou we de Fries niet vergeten... ...is ook nog altijd sneller... Dan Bob de Jong was in de rit hier voorafgaand. Douwe de Vries rijdt wel op een meter of 15 inmiddels achter uh, Jorrit Bergsma. Met dat uh, lange lijf, die lange slagen ook die Bergsma maakt. Gebruikt echt de hele breedte van de baan Zo nu. dan hou je je hart vast of die niet uh, door de lijn heen gaat. Weet je nog wel, die dokter Waar uh, Gelukkig tegenwoordig de meeste schaatsers wel aan gewend zijn. Maar Douwe de Vries, of uh, Douwe de Vries, Jorrit Bergsma blijft netjes in zijn baan. En rijdt inmiddels 3,5 seconden sneller dan uh, de tussentijden van uh, Bob de Jong. Het verschil. Met dat baarrecorps wordt wel groter en groter. Maar tot nu toe een hele, hele goede 5 kilometer van Jorrit Bergsma. Maar we moeten Douwe de Vries ook niet vergeten. Rijdt wel op iets grotere achterstand inmiddels. Het is een meter of 30 geworden. Maar was er net ook nog sneller dan Bob de Jong. 29,5 nu voor Jorrit Bergsma. Zie je Douwe de Vries met 29,9. Ook nog altijd sneller dan Bob de Jong. Die wel hier snellere rondetijden reed dan 29,9. Want dit was de fase dat Bob de Jong zijn rondetijden naar beneden wist te drukken richting die 29-3, 29-4. En daar kwam hij eigenlijk niet meer vandaan... tot eigenlijk die slotronde met 29-5 weer. Daar komt Bergs maar weer aan op weg naar de laatste vijf ronden... van deze vijf kilometer in drie uh, minuten. 43 seconden en 96 honderdste. 29-4, een tiende sneller dan de ronde hier voorafgaand. Oeh, en daar wordt de Vries Die komt nu de man met de hamer tegen. Die laat nu zijn eerste dertige noteren. Uh, ziet als hij dadelijk naar de rondeborden kijkt... de uh, voorsprong die hij had ten opzichte van dat schema van Bob de Jong... ...als sneeuw voor de zon verdwijnen. Jorrit Bergsma pompt maar door als het ware door die buitenbocht heen. Arm weer op de rug. Heel netjes, heel mooi. Het is echt een schaatsenrijder, zoals je dat zo mooi kunt zeggen. Het is een man met een prachtige 4131-29-4. Je kunt eigenlijk je klok erop gelijk zetten. Hij rijdt het ene rondje na het andere rondje in die 29,4 seconden. De kruising op waar je let met zo'n hele witte pet staat op het hoofd. Daardoor voor mij makkelijk herkenbaar, want het is al wat meters weg bij mij vandaan. Ik Zit zeg maar zo'n beetje op de finishlijn. En daar beweegt Adema heel rustig. Deed even een handje vlak. Ja, vlak rijdt hij. Vlak rijdt Jorrit Bergsma op weg naar de laatste drie ronden. Waar hij door gaat komen nu in 4, 42, 86. Weer een rondetijd van 29, 4. 3,6 seconden sneller dan Bob de Jong nog altijd. Want hij deed hetzelfde. Hè? Bob de Jong die verloor veel in het begin van zijn race. Maar in het tweede deel van zijn vijf kilometer was hij net zo vlak... als dat Jorrit Bergsma nu rijdt. En dat betekent dat Bergsma nu gewoon... Die die marge die hij heeft opgebouwd aan het begin van deze vijf kilometer in stand weten te houden ten opzichte van Bob de Jong en wat een geweldige vijf kilometer laat Jorrit Bergsma hier zien want er zit nog altijd niet zo heel ver boven het barecord hoor, met nog twee ronden te gaan is het verschil met het barecord maar 1,3 seconden het barecord dus op 6 minuten 10 seconden en 37 honderdste. Jorrit Bergsma let, legt de lat hier heel erg hoog en als hij sneller gaat rijden dan Bob de Jong we in ieder geval zeker dat hij zo uh, de soort de 5 kilometer gaat rijden in Sochië. Bob de Jong moet dan dadelijk trillend en bevend, wellicht van spanning, gaan kijken naar die laatste rit waarin Jan Blokhuis het gaat opnemen tegen Sven Kramer. Hier komt de laatste ronde van Jorrit Bergsma. 29-8. Nu levert hij wel iets in. Dat hele vlakke is er vanaf naar 29-6. Zo maar daarnet naar 29-8 in deze ronde. Maar hij heeft een buffer. Hoor. Een marge van 3 seconden die hij mag verspelen in de laatste ronde ten opzichte van Bob de Jong. En dan weet Jorrit Bergsma dat het goed zit. Want die derde plek op de vijf kilometer... waar hij op zijn minst op gaat eindigen... staat er wel als elfde op de matrix... maar er gaat echt wel ergens een dubbelaar bij zitten. Dus de eerste naam die we zo'n beetje kunnen gaan opschrijven... voor de speler is de naam Jorrit Bergsma... want hij rijdt met 6 minuten, 12 seconden en 66 honderdste... de vijfde tijd ooit gereden in Tioff. En dat is dus een hele sterke tijd voor hem... leider met nog één rit te gaan. En Douwe de Vries, die heeft veel toegegeven in de slotfase... staat nu via de Bergsma heen... Bob de Jong 2 en er komen nog twee mannen op het zo Jan Blokhuizen en Sven Kramer. Ja, Paulien. Mooi. Mooie ja, race, ja. hè? Prachtig. Ja. Nee, als je hem niet schaadt, joh. hij gaat zo ongelooflijk uh, soepel ziet het eruit. En zo makkelijk. Uh, maar dat is het niet. Want je ziet toch wel dat de laatste ronde omhoog loopt. Maar hij pakt ook in het begin hij wel een hele anders, uh, de race heel anders opgebouwd dan Bob. Hij uh, pakt hem wat sneller, maar houdt hem ook dan de hele tijd in die 9-4. En uh, ja, een fantastische tijd. En uh, ja, hij is wel zeker. Zegt dit ook iets over de race van Bob de Jong? Ja, ik, um, ik, ik vind, nou, als je kijkt, is het gewoon, ik, ja, hebben beide mannen gewoon echt goed gepresteerd. Ja. En uh, is het wel straks, ja, ik denk dat het genoeg is voor Bob. Maar is... het blijft even afwachten, maar ik denk het wel. Ja, maar er komen er nu nog twee. Ja. Uh, als we kijken vanuit het gezichtspunt van Bob de Jong... als hij naar de speler wil, moet één van de twee... Dus eigenlijk langzamer je moet langzaam rijden uh, dan Bob de Jong, toch? Daar ja, komt het eigenlijk ja. op neer. Nou denk ik dat Sven dat niet gaat doen. Um, die wil je gewoon winnen. En uh, uh, of dat gaat gebeuren, dat zullen we zo zien. Uh, ja, en dan hangt het dus van Jan Blokhuizen uh, vooral af in deze rit. Ja, dat wordt spannend. Maar ik, de, ja, ik denk, um, het seizoen van Jan loopt nog niet zo als het uh, voorheen was... Uh, dus, dus het is wel kijken van of hij zich heeft, echt heeft kunnen herpakken... Ja. en een uh, goede, een betere vijf kilometer neer kan zetten. In, in hoeverre kan Blokhuizen nu ook proberen mee te gaan... in de slipstream van Kramer? Want dat is natuurlijk wel een voordeel... dat je weet dat waarschijnlijk de snelste... In ieder geval voor je rijdt. Nou ja, dat is inderdaad wel heel fijn. Hij heeft een tegenstander en kan, daar, kan zich daaraan optrekken. Aan de andere kant moet je soms ook wel oppassen dat je niet te veel laat lijden door een tegenstander. Mm. Uh, want als Sven, ja, het kan ook soms net, net even te hard gaan. Maar ik kan me ook wel herinneren, wat, wat race herinneren van Jan Blokhuizen, dat hij ook zelf de aanval uh, val wel eens kiest. Dus uh, ja, het is, het is een kijk hoe hij het. Uh, ze hebben wel wat aan elkaar deze rit. Sebastian in Tialf, wat, wat gebeurt er? Was net een valse start en Kramer uh, werd boos of zo? Hey. Wat was er? Kramer die uh, straks een hand op uh, naar de starter. Dat mag, dat mag. Als je ergens wordt afgeleid en je denkt van... Uh, dit gaat niet goed, dan mag je vragen... Uh, uh, of de, starter, de, de startprocedure wil onderbreken. Dat deed Sven Kramer. En vervolgens, hij kan niet helemaal lip lezen, maar hij schold uh, richting een fotograaf die daar stond. Ik had het idee dat iemand uh, foto's aan het nemen was. Misschien wel met flitser. Afijn, Kramer werd afgeleid. Zo uh, veel is wel duidelijk. Maar het feit dat hij zo pittig en heftig ja. daarop reageerde, zegt genoeg. Ook Sven Kramer heeft gewoon de wedstrijdspanning er volop. En wat gaan ze hard, zeg. Aan het begin van deze vijf kilometer. De snelheid spat er aan alle kanten al vanaf. Sven Kramer nu in de binnenbaan tegen Jan Blokhuizen vorig seizoen. Ook in het groen reed van TVM. Nu in het rood-wit van Correndon. Blokhuizen ook bezig. Nog niet bezig aan een best seizoen. Heeft uh, slecht gereden bij de NK afstanden. Maar Blokhuizen is echt een gevaarlijke man hoor. Een gevaarlijke man voor Bob de Jong. Een gevaarlijke man voor Ticket voor uh, de 5 kilometer. En ik denk dat ze bij de KNSB stiekem wel een beetje blij zullen zijn als er Blokhuizen erbij zit. En dat dus met het oog op die ploegenachtervolging. Afijn. Uh, die theorieën komen later allemaal. Daar uh, Blokhuizen op de baan. Gewoon met het initiatief Zoals hij dat in het verleden ook heeft gedaan. Na de eerste kilometer in 1.15.81. Sneller dan wie dan ook heeft gereden op deze vijf kilometer. Sneller dan Bergsma, sneller dan Bob de Jong. Kan alle namen opnoemen, heeft geen zin. Hij is gewoon de snelste na de 1000 meter op de 5 kilometer van vandaag. In 1 minuut, 15 seconden en 81 honderdste. En dat is echt een verschrikkelijke snelle doorkomsttijd. Sven Kramer heeft Blokhuizen even een paar rondjes het initiatief laten nemen. En nu komt Kramer op stoom. Nu is hij er langs. Nu is hij er langs zij En bijna voorbij als we de 1400 meter uh, uh, zien. En dan is hij er inderdaad voorbij. In 1.45, 1.45, moet ik zeggen. Om 1.45, 66 voor uh, uh, Jan Blokhuizen. Die altijd zo'n diepe stijl heeft. Diep voorover gebogen zit in die schaatshouding. Kramer zeker nadat hij die rugproblemen heeft gehad. Een paar jaar geleden schaats meer rechtop. Ook dan dat hij zelf deed in het verleden. Blokhuizen weer onderdoor. Het is een duel zoals we dat vorig bijvoorbeeld zagen rond deze tijd van het jaar. Die, dat geweldige Nederlands kampioenschap allround... toen ze elkaar zo mooi partij gaven. Toen Kramer uiteindelijk met de winst ervan doorging. En nu met 2.15, 42 voor Kramer en 2.15, 49 voor Jan Blokhuizen Zitten dus maar 700ste van een seconde tussen. Maar de rondetijden zijn omhoog gegaan. Na 29,8 seconden, en weten we het nog. Jorrit Bergersma. 29, 29,4 29, 29,4 29, 4, 29 4. Betekent dus dat deze twee heren nu op dit moment aan het inleveren zijn... ten opzichte van het schema van Jorrit Bergsma. Maar ze zijn wel allebei ruim sneller dan Bob de Jong. En daar gaat het dus eigenlijk om, hè, die tweede plek van Bob de Jong. Kamer 2, 29.5, 97, 29, 5. Drie tiende naar beneden zijn rondetijd neemt nu het initiatief, het commando over. En nu moet Blokhuizen mee, want hij reed een dertiger. En dat is niet goed. Nu moet Blokhuizen mee. Nu moet Blokhuizen het verschil met Sven Kramer niet al te groot laten worden in deze fase. Hij moet Kramer hier nog wel even gebruiken hoor, als locomotief. Als gangmaker in deze vijf kilometer, deze slotrit. Zes ronden moeten ze nog. Kramer, die nu uh, ogen en overduidelijk een grotere voorsprong heeft. 3, 3 14, 55 zijn doorkomsttijd. Hé, hey, dat is leuk. Precies dezelfde doorkomsttijd als Jorrit Bergsmaat. Door die ronde van en nu een moeilijke kruis in Kramer. Oeh ja, die heeft voorrang. Want die komt uit de buitenbocht. En Jorrit Bergsma moet voorrang verlenen. Moet daar echt een slag laten lopen. Oeh, dat liep niet helemaal lekker. Dat hadden ze misschien toen ze ploeggenoten waren... wel wat beter opgelost dan dat ze het nu deden. Hier verliest Blokhuizen tijd. Hier verliest Blokhuizen ook eventjes uh, natuurlijk ritme. Daar moet je ook in zien terug te komen. En hij heeft dus ook nu een achterstand ten opzichte van Kramer. Zien we dat terug in de rondetijd. Nou, dat valt wel mee. 29-9. Maar een tiende langzamer dan de rondetijd. Die voort, wel Kramer met 29 2, gewoon weer fors aan het versnellen is geslagen. Dat komt mede door die versnelling in die buitenbocht... richting die kruising, denk ik. 343 83 was er net de doorkomsttijd van Kramer. Zit hij zo'n dikke seconde boven zijn eigen barenkor? Hij is 13 honderdste sneller dan Jorit Bergsma. Hij weet natuurlijk precies wat hij moet rijden. En het gaat voorlopig dus tussen Blokhuizen en De Jong. Dat is het gekke aan dit toernooi. Winnaars zijn er wel, maar verliezers zijn er meer. En Jan Blokhuizen op dit moment met 4-14-88 is nog behoorlijk sneller dan Bob de Jong. Dik twee seconden heeft Jan Blokhuizen... ten opzichte van dat schema van Bob de Jong. Daar moeten we naar kijken op dit moment. Want Bob de Jong, dat is de tweede man... achter Jorrit Bergsma. Daar gaat het om, om die tickets... voor de Olympische Spelen van Sochi. Kamer is weg in deze rit. Die is er vandoor gestoven... ten opzichte van Jan Blokhuizen. Kan berekenend rijden na dat ticket... wat dus ook hij gewoon moet verdienen. 2.42, 74 is zijn doorkomsttijd. Een tiende van een seconde sneller... dan Jorrit Bergsma was. En wat doet... Uh, Blokhuizen ten opzichte van Bob de Jong. Jan Blokhuizen levert drie tiende van een seconde in. In deze fase. Maar is nog wel sneller dan Bob de Jong. Het duel is dus eigenlijk uh, Jan Blokhuizen in het rood met wit. Van Correndo Versus Bob de Jong. Die ik daar zie lopen op zijn sportschoenen. Uh, op het uh, middenterrein van Tialf. Twee ronden nog te gaan op deze vijf kilometer. Hier komt Kramer door. In 512, 45. Achthonderdste sneller dan uh, Jorijn Bergsmeijnder het hier vooraf gaat. 29-8 voor Jan Blokhuizen. Levert vier. Drie tienden van een seconde in ten opzichte van Bob de Jong. Het verschil is anderhalve seconde. Met het ingaan dus van de laatste twee ronden. Anderhalve seconde. En de Jong reed een rondje 29-4 en 29-5. staat naast die het Adema die het schema heeft met die witte pet. Gaat Jan Blokhuis het redden of wordt het toch Bob de Jong op het middenterrein? Kamer ondertussen gaat de laatste ronde in. In heer 5, 41, 58 Een dijk van de tijd hoor gaat hij neerzetten. Want hij zit ook niet zo heel ver boven het barenkoor. En dit de grond voor Jan Blokhuizen. Hoi, hoi, hoi. Levert nu 16e in op Bob de Jong. En het verschil is minder dan een seconde. Minder dan een seconde nog maar. die laatste ronde. De laatste ronde in Tiel voor de tickets op de Olympische vijf kilometer. Kramer uit de buitenbocht heen. Gaat hij de rit winnen. Gaat wellicht ook de snelste tijd rijden. Maar het gaat dus eigenlijk om de man die erachter komt. In het rood met wit van Correndon. Kramer in 1697. En hier komt Jan Blokhuizen in 1667. Dat is genoeg. Blokhuizen wordt derde en Bob de Jong wordt vierde. En wat zit daar dan? Maar weinig tussen zeg. 31 honderdste van een seconde houdt Jan Blokhuizen over op Bob de Jong die met open mond staat toe te kijken op het middenterrein. Jan Blokhuizen gaat met de derde plaats aan de haal. En dan zie je trouwens ook de high fives tussen Blokhuizen en Gerard Kemkes, zijn oud trainer. En dat zegt genoeg. Bij TVM vinden ze het ook wel leuk denk ik dat Blokhuizen gaat. De oudere pupil van die ploeg krijgt ook de schouderklopjes en de borstklopjes van Sven Kramer die in 1697 deze 5 kilometer wint. Overigens, de derde tijd ooit. Hè? Hier in Tioff, laten we dat niet vergeten. Jorrit Bergsma wordt tweede. En Jan Blokhuizen wordt derde. En de grote verliezer, de eerste verliezer van dit toernooi, van dit Olympisch kwalificatietoernooi, is Bob de Jong. Want als Bob de Jong naar Sochi wil, moet hij dat gaan doen via de 10 kilometer. Wel natuurlijk, zijn betere afstand. Maar op deze 5 kilometer is het de Jong niet gelukt. En reken maar dat hij dat, dat, dat een knauw oplevert voor hem. Bob de Jong wordt vierde, is een verliezer. Net als Koen Verwij, Douwe de Vries en al die anderen. De winnaars zijn Kramer, Bergsma en Jan Blokhuizen. Want dat is de top drie van deze 5 kilometer. Ja, Pauline van de Uitenkom, We hadden het al eerder over. Jij hebt het meegemaakt. Toen zei je, van, ja, ik kon niet naar de Spelen Schilder me een halve seconde, daar kom ik nog wel mee leven. Dit is uh, op de 5 kilometer 31 ste Ja, daar nou, even... Dan, dan ga wijs, je niet. Ja, ja. Nou, het is, dit is echt... Uh, nou, ik ben helemaal... Ik sta versteld ook Van Jans' rit. Want het is echt ontzettend goede rit hoe hij hem gereden heeft. Als je kijkt... Gewoon hoe die, hoe, hij, hij ging hem echt aan. Alsof hij denkt, nou, dit is zijn kans. En hij pakt hem. En, of hij, pakt hem, hij gaat ervoor. En hij, hij wil niks zeg maar, aan, het, aan het toeval overlaten. Hij, wil, hij bepaalt gewoon zijn race. En zijn, zijn winst blijft natuurlijk wel spannend. Maar hij gaat hem zo fel aan. En dan denk je eerst in het begin misschien, misschien iets te hard. Of misschien houdt hij dit vast. En dan houdt hij hem gewoon heel netjes in de 9 in de hoog. 9,8. En ja, het is wel echt net aan, maar dit is wel, het is wel echt, uh, echt knap hoe hij dit gedaan heeft. Nou, dan zeggen Ook... we wel, de, de jong die uh, valt buiten de boot. Mm -hmm. uh, oh, we gaan even naar Jillet Adema, uh, de coach uh, bij Steven Nadeboud. Ja, Jillet, uh, geluk of verdriet? Of allebei? Nee, ik denk wel dat verdriet overheerst. Zeg maar, we gaan... Uh... Echt uit van, uh, van twee plekken op een vijf kilometer. En uh, ja, ook uh, naar uh, wat we het seizoen gedaan hebben, dan, uh, ja, dan verwacht je dat ook. En uh, dat maakt niks uit. Het is natuurlijk ook zo voor Jan Lokhuis. En als hij nou op twee tiende dat verloren had, dan... Uh, ja, dat, dat, dat, dat zijn marges op deze afstand. En dan zou je zeggen, ja, laat ze tegen elkaar rijden. En uh, ja, dat maakt allemaal niks uit. Het is geweest en dit is de rit en zo moet het zijn. Wat bedoel je, laat ze tegen elkaar rijden? Nee, gewoon uh, als ze tegen elkaar gereden hadden, zeg maar. En dan gaat het er ook nog om uh, als ze zo dicht bij elkaar zitten wie laatst binnenbocht heeft. Hoor, dat is dan een klein voordeeltje. Hè, maar ja, het, het is gewoon, dit is het systeem en dat uh, is helemaal niet erg hoor. Het is gewoon jongens gefeliciteerd, die wint het eerlijk. Bob de Jong reed een goede race. Ja, Bob rijdt een goede race. En uh, we hadden gezegd, onder de 6.15, daar komt uh, de tijd. De drie uh, toppers gaan onder de 6.15 rijden. Dus je moet onder de 6.15 rijden. Ja, en ik waarschuw Bob vijf ronden van tevoren al, dat hij op 6.15 zit. Hij moet eronder. En uh, ja, goed, dat lukt hem dan met twee honderdsten. Ja, dus uh, het is tegen hem gezegd. Uh, ik kan er verder ook niks aan veranderen. Dus uh, onze voorspelling, wat er moet gereden worden, dat, dat klopt feilloos. De tien, de tien rest nog, die komt nog voor Bob de Jong. Ja, komt, natuurlijk komt er nog een tien kilometer. Ja. Maar goed, dat, dat gaat niet om. Uh, dit was deze wedstrijd. En uh, ja, daar behalen we, we van. Er was vooraf een beetje een vraagteken. Want hij in Berlijn uh, presteerde hij slecht. Er waren een beetje vraagtekens bij hem. Van ja, Gaat het wel goed met hem? Is het allemaal wel op, uh, in orde? Een al grote onzin. Dat doen jullie allemaal met z'n allen erover. We beginnen te zeiken. De jongen had gewoon een rit En dat kan hij gewoon hebben. En dat heeft niks te maken met zijn vorm. Dat heeft, kijk, als je in de trainingen niet goed rijdt. Daar heeft het wat mee te maken. Zeg maar. Het heeft niks te maken met een wedstrijd. Een wedstrijd kan altijd slecht zijn. Je kunt en dus is sprint in een marathon, je kunt een eindsprint altijd verliezen. En als je een eindsprint verliest, wil dat niet zeggen dat die andere zoveel beter is. Nee, je hebt gewoon een aantal dingen in schaatsen die uh, moeten allemaal even kloppen. Nou soms dan klopt het niet en dan rij je een slechte rit. Maar Bob heeft zoveel goede ritten gereden, dat was gewoon uh, onbetekenend. En deze 6.14 is volgens mij zijn tweede of derde tijd die hij ja, hier ooit rijdt. Tweede tijd ooit? Tweede ooit tijd voor hem. ooit. Nou, die hadden we al gezegd, hij moest, uh, ja, ook, moet je beste tijd ooit hier rijden. Nou, dat doet hij niet. Klaar. Pech dus? Nee. Het is... Twee tiende? Nee. Het ja, plecht pech als je de speler niet haalt, bedoel ik? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want Bob heeft dit jaar nog geen vijf kilometer gewonnen. Dus voor goud kan hij niet opgaan eigenlijk, vind ik. En, uh, en uh, gewoon, hij moet gewoon uh, zijn beste tijd ooit hier rijden. En dat doet hij niet. En, en dat is van tevoren gezegd, onder 615. Dan moet je echt onderrijden. En als je vijf ronden van tevoren dat bericht krijgt dat hij dat moet doen... en je doet het niet na zoveel jaren sport, dan, dan, dan is klaar. Dan, dan loop je in het risico. En dat het dan zo close is, ja... Dat, dat maakt het wel zuur voor hem. Ja, nog even, ik, ik zei dat hij een goede rit reed... maar dat, dat, jij vond dus dat hij wel iets beter had gekund, dat? Ja, nou, ja, nou dat, uh, misschien niet. Nee, het, het is een goede rit. Maar in de nuances wat een goede rit is... Hè, dan kun je uh, ja, een perfecte rit, of meer of meer, zeg maar. Of... Maar we zitten aan de kant. Hij gaat in één keer versneltie van 9,9 uh, naar 93, Zeg maar, nou, die versnelling... Dat, Duitsland, dat het daarvoor iets te langzaam ging. En dan heeft hij moeite om van die 9,5 af te komen... En... Dus gaat hij niet naar de spelen. Helaas. Jelle Dalema, dankjewel. Nog even, Steven, heel kort. Uh, zie jij uh, Bob de Jong nog ergens op middenterrein? Uh, Bob de Jong is inmiddels uh, van het middenterrein af. Die zal zo meteen wellicht nog even terugkomen. Maar die is uiteraard uh, teleurgesteld. En dat kan ik me iets bij voorstellen, ja. In ieder geval Deutekom, uh, van Blokhuizen, is hij nu zeker met die derde plaats? Um, nou, dan pakken we de Matrix er even bij. Ja, ja pak hem er eens bij. Ja, thuis ook allemaal, of in de um, auto? Oh, dat ja, wel ik denk, en dan staat nummer drie, staat op plaats 11 En dan ervan uitgaande dat, dat Sven bijvoorbeeld zich ook voor de 10 kilometer plaatst. Uh, en wel meerdere dubbele afstanden zullen rijden, dan is hij wel... Ja, wel ja, wel eigenlijk wel, ja, we wel. zeker. Ja. Ja. Goed, we gaan het zien. Dankjewel, je Paulien, voor nu. Zometeen meer vanzelfsprekend na het NOS-nieuws van vijf uur. Dan zijn we terug en gaan we terug naar Heerenveen... voor een spectaculaire afstand, duizend meter bij de vrouwen. Wat ons betreft graag tot zo. Nieuws krijgt een nieuw geluid. En toen hing opeens Radio 1 aan de lijn. Vanaf 1 januari. Nieuwe programma's, nieuwe tunes, nieuwe stemmen. Het NOS Radio 1 journaal. Met Marcel Oosten en Frederik Dion. En ik verheug me heel erg op die snelheid en het erbovenop zitten. Wilt u dat nog even herhalen? Nieuws krijgt een nieuw geluid per 1 januari. Op Radio 1. En het nieuws van alle kanten.